7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Boutersen van Suriname heeft in een video interview gereageerd op de verkiezingsuitslag. Hij zei dat het volk heeft gesproken en dat hij heeft opgeroepen om te erkennen wat het volk wil. Bouters' NDP verloor fors en moet de macht waarschijnlijk overdragen aan Jan Santokki van de VHP. Bouters heeft uren met hem gesproken over onder meer een soepele afhandeling van zaken. Bouters heeft zich gestoord dat het radiogesprek van Santokki met BNR... die daarin de uitlevering van Bouters aan Nederland vanwege zijn veroordeling in een drukzaak niet uitsluit. Santokki zegt dat hij verkeerd is geciteerd. Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben de banken in Nederland voor ruim 15,2 miljard euro aan extra leningen verstrekt. De overgrote deel van de leningen is voor bedrijven. Naast direct getroffen bedrijven zoals de horeca en de reissector vragen ook andere bedrijven om steun. Het aantal nieuwe aanvragen is wel wat minder geworden, maar de Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat dat tijdelijk is. Onder andere in de technische industrie worden nog grote problemen verwacht. In Libanon zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het instorten van de nationale munt. Gisteren daalde het Libanese pond naar een nieuw dieptepunt ten opzichte van de dollar. Op meerdere plaatsen in het land blokkeerden demonstranten snelwegen. In Beirut gooiden ze stenen naar de politie en soldaten, wat met traangas werd beantwoord. En ook werden stenen naar bankkantoren gegooid. Premier Diab van Libanon heeft zijn afspraken van vandaag afgezegd... en opgeroepen een noodsessie te houden... om de financiële crisis in het land te bespreken. Dat het weer nog. In het noorden is het nog bewolkt... maar uiteindelijk overal van tijd tot tijd zon. Het wordt 25 tot 29 graden. In de namiddag en avond in het zuidwesten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een hele lange file in de regio. Op de A7 van Horen naar Zaanstad... 16 kilometer tussen afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam. Vertraging is inmiddels opgelopen tot bijna een uur. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Want de A8 van Amsterdam naar Zaanstad... is het hele weekend dicht tussen knooppunt Zaandam en Assen-Delft. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Any time, any place, any. on here just use your imagination yes that's right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 I'm 4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 You are the one You me I lied.